Hoofdstuk 1. Oriëntering Dit hoofdstuk bestaat uit negen paragrafen. 1. Door de gehele mensheidsgeschiedenis heen hebben twee esoterische ontwikkelingsstelsels de aandacht gegrepen van allen die door aanleg en innerlijke drang het pad van bevrijding wilden bewandelen. In de historie der magie zien wij dat in alle beschavingen steeds weer twee systemen van magische ontwikkeling werden toegepast. Soms werden beide systemen tegelijkertijd beoefend. Dan weer volgden zij elkander op bij het komen en gaan der verschillende cultuurmomenten. Het ene stelsel duidt men in de moderne wijsbegeerte van het rozenkruis aan als het stelsel van persoonlijkheidssplitsing, het andere als dat van de persoonlijkheidscultivering. Bij beide stelsels gaat men uit van de fundamentele idee de mens is de onvolmaakte, hij is de halfbewuste. Hij ligt gebonden in begoocheling. De vervolmaking, het volkomen bewustzijn, de volledige waarheid, ze zijn er en zij liggen op ons te wachten. Hun hierofanten, zij roepen ons. En nu zijn daar de methoden van training en vervulling, de wegen tussen het nu en het door ons gewenste straks. Zo zien wij dan opreizen uit de geboorteschoot der eeuwen... de persoonlijkheidssplitsing. De kandidaat moest leren door methoden van voeding... van adembeheersing en ascese, van concentratie en contemplatie... door beheersing van de macht van het woord een splitsing te bewerkstelligen in zijn viervoudige persoonlijkheid. Door zulk een splitsing of door beheersing van de wet van samenhang der vier concentrisch in elkaar gelegen voertuigen der persoonlijkheid kon de leerling naar willekeur het stoffelijk voertuig met zijn etherische tegenhanger Scheiden van de twee eilere voertuigen, om daarmede in vol bewustzijn te reizen in de dusgenaamde hogere gebieden. Hij kon de samenhang der vier voertuigen weer herstellen. En al dus, meende hij, was de weg tussen schijn en werkelijkheid geëxploreerd. En zou hij van kracht tot kracht voortgaan in het licht van totaal nieuwe levensmogelijkheden. Immers, hij had een schacht geboord door esoterische training tussen het duistere diep der wereld en de stralende mogelijkheden eener nieuwe era. Hij kon zich tezamenvoegen... met broeders en zusters van gelijke stending. Hij was vrij. Hij was de zoon van de dageraad. En tegelijk met dit veroverde burgerschap van twee werelden, ontwikkelden zich andere winsten, zoals een verhoogde gevoeligheid der zintuigen en een steeds dieper doordringen, eerstehands onafhankelijk in het plan der dingen. Ja, God was zulk een kandidaat der oude geestesscholen wel zeer genadig. Hij was bevrijd en verenigd met vele deelgenoten in zijn onuitsprekelijk geluk, kon hij arbeiden in een als onbegrensde actieradius in dienst van het Rijk des Lichts aan de verheffing van hen die nog in duisternis verkeerden. Groots en heerlijk is de arbeid, verricht door al die oude ingewijden en verlosten. Het lichtende spoor van hun daden schittert als een vlam in het geheugen der natuur. En het was met dit licht, voortkomende uit de oude wijsheid van het oosten... dat duizenden westerlingen werden verbonden toen zij dreigden onder te gaan in de vampierarmen van materialisme en ongeloof. Toen het nadier van stoffelijkheid zijn muren stelde, werden zij die deze muren beukten om doorgang, door een schaar van verlichte werkers geappelleerd op het verleden met zijn fonkelende klaarten. Toen velen in het dwangbuis der materie als verstikten en de zich bij de stof aangepaste godsdienstigheid geen uitkomst bood, kwam de liefdevolle handreiking van de lichtbroederschap en voerde de zieke mens tot het verleden. Licht in het verleden dan zijn bevrijding? Nee, maar wel troost en redding. Naar het gulden woord, wie van het verleden niet wil leren, wordt in de toekomst gestraft. Daarom, in liefdedaad, appelleert het verleden steeds aan het onderbewust weten, wanneer de mens in onkunde en waan de wegen der toekomst blokkeert. Er waren in het verleden evenwel ook esoterici, Zoals onder de oude Egyptenaren en Grieken, die een geheel andere ontwikkelingsweg verkozen dan zij die door persoonlijkheidssplitsing zich een weg naar de bevrijding wilden banen. Zij meenden dat deze wereld niet mocht worden ontvlucht, dat de wereld van het licht slechts kon worden gegrepen dwars door deze wereld heen, zodat... Wanneer de mens en de natuur tegengesteld waren aan het lichtland, en dat waren zij, de mens en de natuur in hun verschijningswerkelijkheid moesten worden gecultiveerd en geharmoniseerd. Zij stelden dan ook de magie der persoonlijkheidscultuur, de verheffing van de antropos, de mens van onderen op. Systemen van ras en bloedzuivering werden ter hand genomen volgens magische normen. En waar de mens zich niet zou kunnen handhaven in een wereld en in een natuurrijk die bij hem achterbleven, daar moesten tegelijkertijd de andere natuurrijken verheven worden op hoger plan. De landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en tal van andere zaken die voor de levensinstandhouding noodzakelijk waren, werden in min of meer grote kolonies van hen die de mysteriën beoefenden op een geheel nieuwe wijze ter hand genomen. Een wijze die zich geheel aanpaste bij de mens die in persoonlijkheidscultuur avanceerde. En ook zo werden magische resultaten geboekt. Zo kwam ook een bewustzijn op hogere gebieden tot stand en grandioze uitbreiding van het zintuigelijke vermogen, doch tegelijk verankerd in de stof. Het stoffelijke deelde in de glorie der verheffing. De weerstand van de stof werd tot op zekere hoogte overwonnen. Niet door de stof te ontvluchten, doch door haar te knechten en te verheffen. Stelde de ene methode dus feitelijk de inwijding buiten het lichaam, de tweede plaatste haar in het lichaam, met inbegrip van het stoffelijke voertuig. En ook op deze wijze, werden tal van westerlingen gered van de levende dood der geestelijke verstening, uit de baaiert van een vreselijke ondergang, door ook hen te verbinden met een straal van de oude wijsheid, om hen zo door middel van het verleden geschikt te maken of geschikt te houden voor een eventuele nieuwe toekomst.